9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. De kans is groot dat Den Haag en Rotterdam één openbaar vervoerbedrijf krijgen. Een woordvoerder van de Rotterdamse RET bevestigde dat er vergaande fusiegesprekken zijn met de Haagse HTM. Het ministerie van Verkeer is op de hoogte van de gesprekken om de bedrijven samen te voegen.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 Ook de ouderenbonden mogen meepraten over manieren om ouderen bewuster te maken van de risico's in het verkeer. Verzorgingshuizen ontvangen vandaag van het Nationaal Ouderenfonds een pestprotocol. Daarin krijgen tehuizen tips om pesten te voorkomen of aan te pakken. Bij het project is onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken. Die deed vorig jaar onderzoek naar het pestgedrag onder ouderen. Volgens de universiteit wordt één op de vijf bewoners van verzorgingshuizen getreiterd door medebewoners of personeel. Slachtoffers worden bijvoorbeeld genegeerd of krijgen nare opmerkingen naar hun hoofd. Ook wordt wel eens onder de tafel geschopt. In het protocol voor verzorgingshuizen staan zeven actiepunten, zoals het nemen van maatregelen tegen pestkoppen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het Binnenland stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Het wordt 17 graden aan zee, 21 graden in het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 100 kilometer file. De meeste files worden langzaam korter. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is het nog wel erg druk... tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo, 6 kilometer. Komt er een ongeluk, de weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... een file van 5 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. Dat heeft te maken met een aantal pechgevallen daar. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Knoop en de Oude Rijn en knoop 5 kilometer. En er zijn de hele ochtend al problemen op de A28. Van Zwolle naar Hoge Venen van 5 kilometer tussen Zwolle-Noord en de afrit Nieuwe Er is daar een vrachtwagen met melkpoeder gekanteld. De weg is bijna helemaal dicht tussen Ommen en de afrit Nieuwe Het verkeer kan alleen nog via de naastgelegen parkeerplaats. Het verkeer richting het noorden kan voorlopig nog steeds beter omrijden via Emmeloord over de N50 en de A6.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 Goedemorgen, de PVV schijnt de prinsenvlag te hebben hangen. Oranje, blanje, bleu en dat is niet onomstreden. Ouderen moeten begeleid worden bij het fietsen en ook het elektrisch fietsen... want ze zijn vaak een gevaar voor zichzelf. En het openbaar vervoer moet bezuinigen en misschien wel fuseren. Ja. Rotterdam is vandaag in de eerste grote stad uh, gestaakt in het, door het openbaar vervoer... in de spits, in de ochtendspits. Morgen volgen dan Den Haag en vrijdag Amsterdam. Plaatselijke vervoersbedrijven zijn bang dat de voorgenomen aanbesteding... van het openbaar vervoer gaat leiden tot overvolle trams en bussen... en langere wachttijden. Volgens minister Schultz van Verkeer komen de stakingen echter te vroeg. Nou ja, kijk, ik heb in t, uh, er zijn al eerder stakingen geweest en toen heb ik ook aangegeven dat uh, regering en de uh, wethouders van de gemeente en de vervoersbedrijven nog met elkaar in gesprek zijn over ja. hoe kunnen we nou het beste de aanbesteding organiseren en ook de uh, bezuiniging op het openbaar vervoer. Maar het dat overleg zit vast, zeggen de bonden? Uh, nee hoor, dat overleg zit helemaal niet vast. Oh. Nee. En schiet het dan op? Komt er iets? Ziet u nee, al een ja, oplossing? we zijn er oplos, mee bezig. He? Maar uh, het was niet zo dat we hebben gezegd van dat moet meteen per morgen klaar zijn. Als je opnieuw wil gaan kijken naar je openbaar vervoernetwerk en hoe kun je dat zo goed mogelijk inrichten, dat doe je niet van de ene op de andere dag. Nee. En, uh, dus wij zijn er mee bezig. Dus ja, de vorige keer heb ik ook aangegeven, ik vind die stakingen wat voorbarig. Ik denk dat uh, partijen eerst moeten kijken van wat komt daar nou uiteindelijk uit. Om vervolgens uh, een aanleiding daarvan... Uh, aan te geven of past dat nou wel of niet bij uh, hun wensen en hun eisen. Dus ja. Goed, uh, degene die er nu slachtoffer van is, is uh, degene die het openbaar vervoer gebruikt. En dat is natuurlijk altijd zonde. Minister schuld van Verkeer in Rotterdam is onze verslaggever al de hele ochtend. Jeroen Schutteijzer. Uh, Jeroen, het openbaar vervoer, de trams en de bussen komen langzaam weer op gang. Het duurt nog wel weer even voordat ze zich aan de spoorboekjes uh, kunnen gaan houden. Wat zijn de reacties nou op de woorden van de minister? Dat het voorbarig allemaal is en dat er nog wel degelijk overlegd wordt. En dat het misschien ook wel tot iets gaat leiden. Nou ja, we hadden de directeur Pedro Peters van de RET net in de uitzending. En die vond die actie in de spits vanochtend helemaal niet leuk. Want de reizigers die worden natuurlijk de dupe. Maar hij snapt de vakbonden heel goed. Want juist nu er nog overleg is tussen de minister en de steden, is er invloed uit te oefenen. Want ja, als er een akkoord ligt, eventueel met handtekeningen... ...ja, zie daar dan nog maar eens iets aan veranderd te krijgen. Dus de RET snapt de vakbonden toch heel goed... ...maar is ook blij dat nu de bussen en de trams weer rijden. De minister zegt er is overleg. Er is ja, die, die... ja, ga je gang. Ja, nou dat overleg, is, dat overleg is er dus inderdaad, dat bevestigt de RET... En, maar er zit weinig schot in de zaak. Ja. Wat er natuurlijk vanochtend nog aan nieuws naar buiten komt... is uh, ja, die fusie hè, tussen de RET Precies. en de HTM. Uh, de RET-directeur vond het eigenlijk vervelend... dat we dat nieuws naar buiten brachten vanochtend. Want uh, dat had hij liever nog niet gezien. Maar ja, zo werkt dat. Hè. Uh, dus er is serieus overleg. En het zou best eens heel snel kunnen... dat, uh, dat die twee maatschappijen besluiten om... Uh, Samen te gaan, want dat levert natuurlijk toch bezuinigingen op. Aangebouwen, eh, samen inkopen. Eh, nou ja, eh, grootschaliger wordt het en meestal wordt het daar goedkoper van. Ja, dat hopen ze dan maar. Dus eventueel een fusie tussen de RET uit Rotterdam en de HTM in Den Haag. Jeroen Schutijzer ja. en aan het gepingel hoorde dat, dat, dat u... Dat zou dan al snel aan de orde zijn. Ja, dat zou al snel aan de orde zijn. En ook wil dat de trams rijden. U hoorde het aan het gepingel dat de trams weer langskomen bij hem. Dan naar de Tweede Kamer. Boven in de hal in de Tweede Kamer is een opvallende vlag te zien. Achter de ramen van de kamers van de PVV. Het is de Prinsenvlag in de kleuren oranje, wit en blauw. In de jaren dertig werd deze historische vlag een symbool van de NSB. Gaan ik over praten met de directeur van het NIO, David Barnau. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de achtergrond? Kunt u die schetsen van de Prinsenvlag? Want hij is al een stuk ouder hè, dan de jaren dertig. Ja, met, met prinsenvlag, dat, dat slaat op de oranjes. En dat staat op uh, prins Willem I, uh, de eerste oranje. En in de 18e eeuw werd die heel duidelijk... in 19e eeuw ook gezien voor prinsgezinden... tegenover de patriotten die niks van oranje moesten hebben... die voor rood, wit, blauw waren. Nou, in, in de 20e eeuw, ff, geen patriotten en prinsgezinde meer... maar werd dat oranje, blauw bleu... wel erg ondergoed door de NSB gebruikt. En toen is in 1937... Uh, bij wet, bij besluit vastgesteld dat de Nederlandse vlag rood-wit-blauw is. Ja. Wat had de NSB dan met die prinsenvlag? Waarom kozen zij zeer definitief en uitgesproken daarvoor? Uh, omdat die vlag uh, zou verwijzen naar het roemrijke verleden... Uh, toen we al onze koloniën nog hadden, toen we uh, groot en machtig waren, noem maar op. Dus, uh, en hij verwijst ook naar eigenlijk dat... Vlaanderen weer terug. Het is de grote Nederlandse gedachte onder de Prinsenvlag. Ja, en dat heeft zich bij de NSB voortgedaan en ook bij de, de Waffen-SS, dus de Nederlandse jongens die vrijwillig voor de Duitsers gingen vechten. En tegenwoordig zien we het eigenlijk alleen bij extreemrechtse organisaties, zoals de, uh, wat is het, de Nationalistische Volksbeweging. Ja, en hoe, hoe beoordeelt u dat dan? Is die vlag besmet? Uh, als je een politieke partij bent en je hebt die vlag uh, en ook zo hangen dat mensen het zien, uh, lijkt mij dat uh, een beetje dom. Beetje dom? Dat u, ja. Ja, is, dat, uh, is dat de goede kwalificatie? Ik, nou, ik neem aan, ze hebben een paar historici daar die ook vaak over geschiedenis uh, uh, naar buiten komen. Ik denk dat die meteen roept van, hé hey jongens, dat kunnen we niet doen. Dan krijgen we alleen maar vervelende vragen over. Ja. Is hij trouwens uh, normaal verkrijgbaar? Stel je wilde hem hebben? Ik denk het wel. Ik heb geen idee. Maar een, uh, ja... Een beetje naaimachine en wat, uh, wat banen, oranje, blauw, bleu, uh, zeg je van in elkaar, denk ik. Ja, gaat het niet rond in de rechtsextreemse kringen? Ik google even dan zie ik hem wel gelijk ja, die zijn daar dol op. bij Stormfront staan en dat soort ja. dingen. We hebben de winkel, ja. Ja. Daarom het heeft, heeft een winkel. Heeft het heeft een bruine, bruine smaak. Ja, dus die moet je niet willen ophangen? Ik denk, ik denk het niet. Nee, nee, Zeker niet in je fractiekamer in Den Haag. Nou, het is nog, euh, kijk, als je het openlijk doet, dan kan je zeggen... Euh, heel erg dom, als je het in het geniet doet... ja, dan moet je verder gaan vragen. Maar ja, goed, PVV zou uh, antwoord moeten geven, denk ik. Dus... Wa wachten we daarop. David Barnau van het NIOT, hartelijk dank. Kwaad gedaan. Ouderen en de fietsen. Dat kan en dat moet ook veiliger. Want zij, die ouderen, zijn juist vaak het slachtoffer in het verkeer. Wat daar gedaan kan worden, hoort u zo dadelijk. Is de verkeersinformatie bij de ANWB heel in de geest. Er staat in totaal nog 80 kilometer file. De files worden langzaamaan iets korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Borren nog 6 kilometer na een aanrijding. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Lunette 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum 4 kilometer bij ochtend door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A28 die is al de hele ochtendspits dicht van Zwolle naar Hogeveen. tussen Ommen en de Afrit Nieuw-Leuzen. is een vrachtwagen met melkpoeder gekanteld. Het verkeer kan alleen via de naastgelegen parkeerplaats. En voorlopig kunt u, als u richting het noorden wil, beter omrijden via Emmeloort over de N50 en de A6. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. En een kwart over negen, dan naar Syrië. Daar worden nog steeds op grote schaal burgers gearresteerd. Volgens mensenrechtenactivist Kourabi zijn zeker 10.000 mensen opgepakt. Veiligheidsdiensten gaan van deur tot deur en halen iedereen op. Hele gezinnen worden meegenomen, onder andere in de stad Dera. Especially in Dera, they arrested the people from each house, each home, and then they arrested families, all the member of families, four or five. That's about uh... Each, each house, each Vooral in Dera zijn veel mensen opgepakt, vertelt Kourabi. Uit elk huis werden mensen gehaald, hele families tegelijk. Het gaat echt om heel veel mensen, minstens 10.000 schattingen. We we Gigantische aantallen, zelfs voor een land als Syrië, waar aan gevangenissen geen gebrek is. So they collected a huge number of the people. So they send them to the stadium uh, of Dera. De gevangenissen zitten inmiddels zo vol dat het regime gearresteerden onderbrengt in stadions, vertelt Amakurabi. De situatie in het stadion van Dera is angstaanjagend. Mensen worden gemarteld. In de in the stadium uh, when they pulled these people, they try to torture them by physical or by mental. So mental when they told them we will uh, Gevangenen krijgen te horen dat ze naar gevaarlijke gevangenissen moeten in andere delen van het land. Bewakers schieten in de lucht. Mensen zijn doodbang om vermoord te worden. Ze moeten op de grond liggen en worden geslagen. In scholen en ministeries gebeurt hetzelfde. Elk openbaar gebouw in Dera wordt nu gebruikt als gevangenis. 10.000 mensen zouden zijn opgepakt. En volgens berekeningen van de organisatie van Amakurabi kwamen ruim 750 mensen om het leven. Missie geslaagd, al dus het Syrische regime. Assad zegt dat elke stad inmiddels onder controle is van het leger. Kourabi moet er een beetje om lachen. Yes, yes, of course. Not. Seen, uh, until we hebben de demonstratie we been seen the demonstration in in the heart of Damascus more uh, dan 250 people from the elect people uh, doctors, engineers, writers, debaters de demonstraties gaan door, gisteren in Damaskus. Vandaag ook weer in verschillende steden. Demonstreren met gevaar voor eigen leven. Veel van de schrijvers en intellectuelen die meededen in Damascus werden opgepakt. En ondertussen zwijgt de internationale gemeenschap. Het zwijgen maakt Kourabi woest. Ze moesten zich schamen, Arabische landen, maar ook de Verenigde Staten. Ze zeggen niks, ze doen niks om Syriërs te beschermen. Bij Libië stonden ze vooraan, grepen ze razendsnel in. Maar wat er nu in Syrië gebeurt is veel erger, al dus Koerabi. En de internationale gemeenschap doet niks, terwijl ze zoveel kunnen doen. ICC. in Hij is even stil en zegt dan: Assad moet naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zou een goed begin zijn. Al dus mensenrechtenactivist Ammar Kurabi uit de derde stad van Syrië, Homs, komen inmiddels berichten dat tanks een wijk zouden beschieten. Tanks beschieten dus die wijk. En het is een wijk waar tegenstanders van president Assad zouden zitten. Zo'n 450 studenten en hun ouders kwamen gisteravond... naar de informatiebijeenkomst van Hogeschool in Holland. In Diemen was die. Aanleiding voor die avond was alle negatieve publiciteit van het afgelopen jaar. Een klap op de vuurpijl was het oordeel van de onderwijsinspectie... dat vier van de in Holland opleidingen niet aan de kwaliteitseisen vond voldoen. Het college van bestuurvoorzitter Doekele Terpstra zat de avond voor. Verslaggever Karen Alberts keek en luisterde mee. Zit hier nu een bezorgde ouder? Nee. Hoe zou je zichzelf typeren? Uh, nuchter. Onze zoon zit in het tweede jaar, heeft nog twee jaar te gaan. Uh, Welke opleiding? Hij doet uh, vrijtijdsmanagement. En uh, de onderzoeken die gaan natuurlijk over het verleden. Ze zijn al een aantal maanden bezig om dingen aan te passen, te verbeteren. En ik verwacht dat we over twee jaar kunnen zeggen dat de opleiding bovengemiddeld is, want dat moet hier de uitdaging zijn. Dus hij hoeft zich minder zorgen te maken dan een derdejaarsstudent of een vierdejaarsstudent. Die veel dichter bij dat diploma zit met die verkeerde naam erboven. Wat dacht je toen je hoorde dat jouw opleiding toch behoorlijk negatief werd beoordeeld door de inspectie? Nou, dat is niet heel erg leuk natuurlijk. Maar ja, je kan er weinig aan doen, dus uh, op dat moment. En hoe ging dat dan met uh, medestudenten? Werd er veel over gepraat? Ja, van wat moet je hiermee en wat is zometeen je diploma waard en wat moeten we, ja. Dus gewoon afwachten wat gaat gebeuren en zo. En wat denk je? Wat is jouw diploma straks nog waard? Ik heb geen idee, dat hoop ik zo meteen te gaan horen. Dat klinkt iets minder ontspannen en nuchter dan je vader. Ja, omdat ik later wordt dit mijn baan. Mijn vader heeft het al een baan, dat scheelt. Hij betaalt misschien wel voor jouw opleiding, toch meneer? Inderdaad. Dat wel weer. Voorafgaand aan de bijeenkomst hangt er nog een relativerende, afwachtende stemming. Maar dat verandert snel zodra plenair gesproken wordt. Het zijn vooral boze mensen die de microfoon pakken. Heb ik ook hbo-waardig les gehad? Heb ik... Dat kan je me niet garanderen. Oh ja, ik, ik kom net van de carrièrebeurs en daarmee, ja, ik vertelde dus welke studie ik had het, het, Nou, Het is niet dat ze in mijn gezicht lachen, maar ze zien wel gewoon dat ze sowieso niks voor me hebben. Maar ik zou eigenlijk willen stellen dat al die leerlingen die hier vier jaar lang hebben gezeten, dat deze mensen schadeloos worden gesteld. Doekle Terpstra ziet er na afloop van de avond redelijk verhit uit. En dat is niet zo gek. Ik vond het een zware avond. Ik vond het een confronterende avond. Ik vond het een emotionele avond. Ik wil u een paar vragen voorleggen, meneer Terpstra, die in de zaal ook gesteld zijn. Um, opvallend veel vierdejaars studentenvrije tijdsmanagement hebben zich gemeld. En een van de studenten zei, wat betekent dit uh, negatieve rapport van de inspectie? Heb ik nou vier jaar lang onderwijs gekregen wat niet hbo-waardig is? Over drie maanden moet ik de arbeidsmarkt op. En er wordt nu gesproken over een meerjaren verbeterplan. Daar heb ik niks meer aan. Wat kunt u tegen haar zeggen? Haar kwaliteit van haar diploma is gegarandeerd. Waarom heeft ze een slechte opleiding volgens de inspectie gedaan? De inspectie heeft aangegeven dat zij vertrouwen hebben in het verbeterplan van dit college van bestuur. Ja, voor in de toekomst? Nee, inclusief de afstudeerders voor dit jaar. Dus wij hebben een aantal maatregelen genomen die moeten borgen dat de kwaliteit van de afstudeerders nu op niveau is. Daarvan heeft de inspectie gezegd dat is een goed pakket de maatregelen. Dat ziet er goed en solide uit. En het is aan ons om ervoor te zorgen. En dat is de reden waarom we de opleiding onder curatele hebben gebracht. Aan ons om ervoor te zorgen dat dat ook werkelijk gebeurt. Eén vader kwam nog met de suggestie. Doe die naam weg in Holland. Want er zijn nu vier besmette opleidingen. We hebben 86 andere opleidingen ook last van. Als je ze nou allemaal nieuwe namen of een nieuwe naam geeft, ben je van het probleem af. Ja, en ik heb vervolgens als antwoord gegeven dat wij voor januari volgend jaar dit ook heel serieus gaan wikken en wegen. Het kan dus zijn dat in Holland een andere naam gaat krijgen. Dat zou best kunnen. Uh, Hoe groot is die kans? Dat weet ik niet. Want we moeten niet over 1 nacht ijs gaan... Uh, wij zeggen, wij willen de hogeschool weer terugbrengen naar de plek waar die hoort. In de regio, in Haarlem, in Alkmaar, in Dordrecht. En Dordrecht is heel wat anders dan Alkmaar. Laten we dan ook zoeken naar een merk, een naam... die veel beter past bij dat lokale profiel dan op dit moment het geval is. En misschien kun je dan de naam in Holland wel overeind houden... maar dat je ook beter aansluit bij nou, Hogeschool Haarlem of Hogeschool Alkmaar. Ik weet het niet, ik heb geen idee. Goed over nadenken, bezind, begint, niet over een nacht eis. Maar dat we dit moeten doen is volstrekt helder. Bestuursvoorzitter Doekele Terpstra over de naam van de hogeschool... die misschien wel gaat verdwijnen. En dan heet het niet meer in Holland. Ook in Holland, in Haarlem, Joris van der Kerkhof. In Noord-Holland. Tussen de demonstranten, want er wordt gedemonstreerd en gestaakt in de thuiszorg. <lacht> Ja, die demonstranten die zijn op de fiets nu hier naartoe en het gaan 125 mensen gaan staken vandaag van de 650 mensen die als thuishulp in deze regio werken. Prachtig pleintje, het Nieuwkerkse plein in Haarlem, waar de kerk net aan het, aan het slaan was toen het er nog over in Holland ging... Uh, hier komen dan vanaf half elf uh, al die mensen, al die stakende mensen. Voor het eerst staken de mensen uh, samen. Dat is voor u als, uh, als vertegenwoordiger van de vakbond vast nog wel een probleem geweest om mensen uit de thuiszorg, de thuishulpen te laten gaan staken. Nou, dat is ook wel relatief, uh, meneer. Want uh, het probleem is heel ernstig. He, er vindt een grove aantasting plaats van de arbeidsvoorwaarden. En de mensen zijn boos. En uh, die lid zijn van ons, en zijn er ook lid geworden... door deze actie van de werkgever, komen ze in actie. Ja, kunt u het nog eens uitleggen waarom die werkgever bedacht heeft... dat de mensen van ruim 13 euro bruto... naar uh, iets minder dan 10 euro bruto zouden moeten gaan? Ja, ik hoef niet alles uh, zijn gedachtenkontrols te volgen. Maar hij heeft een financieel probleem, zegt hij met zijn instelling. En hij gaat het eenzijdig halen bij een uh, groep werknemers. 650 mensen groot... Een wat hoger salaris hebben en dan zet hij de hakbel in. Ja, want hij zegt dan: de Viva zorgroep, Viva met uitroepteken. Met een uitroepteken zegt hij erbij: van het werk wat jullie doen wordt nu te veel betaald. Jullie maken eigenlijk alleen maar schoon. Nee, dat, dat wordt niet te veel betaald. Dat is gewoon conform de CAO. Ja, zegt u. Ja, nee, maar dat, de CAO is daar gewoon heel duidelijk uh, ook in. De gemeente sluit een contract af met zo'n zorgaanbieder. Viva Zorggroep, met uitroepteken. De gemeente stelt eisen aan uh, de inhoud van het werk. En daar hoort een bepaalde honorering bij. En dat is die honorering van 13 euro. Ja, dat geldt voor u hier of voor de mensen die u vertegenwoordigt in Haarlem, in de omgeving van Haarlem. Maar het probleem is landelijk. Dat is landelijk en overal proberen gemeenten en ook zorginstellingen die prijzen te drukken. En het is ons heel wat waard om daar tegen in het geweer te komen. Ja, als je hierboven op deze kerk gaat staan, zie je die andere grote kerken daar in de buurt, is het, is het, is het, is het gemeentehuis. Daar moet hij toch zijn? Daar zijn wij al meerdere keren geweest. U heeft vanochtend die vrouwen gezien. Ik heb uh, gehoord uh, hoe de spandoeken beschreven zijn. Meerdere keren op donderdagavond naar de gemeenteraad. Vandaag was de wethouder ook uitgenodigd. Die gaf niet thuis, die had andere verplichtingen. Die zegt het is mijn probleem niet. Op de achtergrond hoor ik volgens mij uh, wat. Wij zijn meerdere keren in gemeentehuizen geweest. Heemskerk, Velsen, Haarlem, Actie. Actie, actie, actie, harde actie. Nou, daar komen ze op de fiets aan. Eh, voor het eerst aan het staken. En daar hebben ze ook nog een beetje plezier om. Nou, ja. Die kunnen fietsen. Veel ouderen niet, die vallen van de fiets. Niet omdat ze worden aangereden, maar omdat ze zelf de macht over het stuur kwijtraken. Op speciale fietscursussen leren ouderen in evenwicht te blijven. En dat is niet onbelangrijk, want er vallen veel zwaargewonden in het verkeer. En onder die zwaargewonden veel van die ouderen. Verslaggever Paul Sanders nam een kijkje bij zo'n fietscursus in Oudijk. We zijn met een aantal fietsdocenten, Irene, die daar staat, en Yolanda... U zult u vanmiddag het meest tegenkomen als de kunstjes gaan doen op de fiets? Ja, In het dorpshuis in Oudijk zitten een dertigtal senioren. Aandachtig te luisteren naar de fietsdocent. Die van alles uitlegt over verkeersregels en over hoe je je moet gedragen in het verkeer. Het is een cursus speciaal voor senioren. Wat hoopt u vandaag te horen, mevrouw, op deze cursus? Nou, dat we bepaalde dingen kunnen indienen waar ze meer veiligheid kunnen maken. Dat andere stelling van de stoplichten bijvoorbeeld. He? Heeft u veel last bijvoorbeeld ook van paaltjes op de weg en obstakels? Ja, ja. komt steeds meer. Hè? Hoe vaak komt u dat tegen? Nou, heel vaak. Het is zelfs in, uh, ik kom uit Bunnik en uh, Bunnik staan tegenwoordig overal paaltjes... Hè, om het autoverkeer te hinderen. En dat is inderdaad lastig. Bent u wel eens gevallen? Mm, nee. Nou, laten we hopen dat het zo blijft. Ik hoop het ook. Ik wens u een leerzame dag toe. Ja, dankjewel. Bent u wel eens gevallen op de fiets? Uh, ja, één keer. En hoe liep dat af? Nou, een stuk in de broek, meer niet. Dat viel <laughs> nog mee, dus. Viel mee, ja. gelukkig wel. Maar is het moeilijk om je tegenwoordig te handhaven op de fiets in het hedendaagse uh, ja, verkeer? Dat is heel moeilijk. Wat? Terwijl weer renners, scooters en je schooljeugd die met drie, vier naast elkaar rijden. En obstakels, komt u die wel eens tegen? Zo af en toe paaltjes. hè. Goedemorgen. Ja, dan zeggen wij altijd overstekend paaltje, dus je moet je oppassen. Wat hoopt u vandaag op te steken? Ze gaan zo beginnen. Ja. Wat ook, nou, dat je toch weer wat wijzer wordt over verkeersregels en dergelijke. Hè? Dat is belangrijk. Ik zal er uh, niet langer een story moeten opletten. Okay. Arien de Jong van de Fietsersbond. Binnen, uh, bij een diaprojector zitten wat mensen. Ze zijn al dingen aan het invullen en dergelijke. Ouderen, die fietsen. Waarom is het belangrijk dat die mensen voorlichting krijgen over het verkeer van tegenwoordig en hoe ze het beste kunnen fietsen? Ja, uit de cijfers blijkt dat uh, fietsende ouderen veel bij ongevallen betrokken zijn. En uh, met name ook bij eenzijdige ongevallen... waarbij dus geen botspartner betrokken is, zoals het heet. En uh, deze mensen komen en die krijgen allerlei tips... Waardoor ze zich gewoon wat veiliger in het verkeer kunnen bewegen. Hoe komt het dat ouderen steeds vaker betrokken raken bij ongevallen? Nou, dat is enerzijds uh, omdat er natuurlijk steeds meer ouderen zijn. Hè, de vergrijzing. En ouderen blijven ook langer mobiel. Dus die zitten veel op de fiets. Dus dat is ook een beetje statistisch. Maar uh, aan de andere kant, uh, ja, ouderen uh, zijn wat kwetsbaarder. Als ze vallen, dan breken ze ook sneller iets. En uh, ja, deze cursus is ervoor om uh, ja, ouderen te leren om te gaan met veranderingen in hun omstandigheden. Soms zijn ze niet meer zo flexibel. Uh, mo uh, de motoriek is soms niet zo goed gezicht. Nou, daar krijgen ze allemaal tips over. En ook belangrijk is... een heel belangrijk onderdeel is ook dat ze naar hun fiets kijken. Uh, soms moeten ze gewoon een lagere instap hebben. Want 1 op de 10 ongevallen bij ouderen op de fiets... komt bij het op- en afstappen. Nou, als die instap wat lager is... dan kunnen ze met hun voet op de grond. En dat scheelt al een hoop. Uh, verder... Moeten ze bijvoorbeeld ook geen tassen aan het stuur hangen? Dan krijg je hele nare ongelukken. Van. En nou, Zo zijn er allerlei tips die ze, die ze krijgen deze dag. En... Paul Anders was bij een fietscursus voor ouderen in Oudijk. Dat soort cursussen gaan er meer komen en ook aanpassingen op de weg. Minister Schultz van Verkeer wilde iets gaan doen aan het toenemend aantal zwaargewonden. Dat valt in het verkeer en dat zijn dan vooral ouderen, voor een groot deel 60 procent, die van de fiets vallen. Of de elektrische fiets vallen. Precies, door Dorot Meegens. Wat zit je nou bij nou te kijken? Uh, nee, oh. 18.000 zelfs, uh, bijna 60% was 50 plus er op de fiets staat hier. Goed zo, ja. oh, dat ga je straks ook lezen. Precies. Naartoe. Maar niet nadat Sven Kokkelman heeft verteld wat hij straks gaat doen in Goedemorgen Nederland. Sven. Goedemorgen Marcel. Inburger, inburger, inburger. Als het aan het kabinet ligt moeten alle nieuwkomers in Nederland direct op inburgeringscursus. Maar voor migranten uit Midden- en Oost-Europa is dat helemaal niet nodig. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in negen grote gemeenten. Nederlandse Kamerleden gaan op werkbezoek bij potentiële EU-lidstaten op de Balkan. Waar een jaar of twintig geleden oorlog uitbrak zoals we weten. En er komt een rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen en Chongqing. Oh. Dat is het binnenland van ja, China. Het ja, zeker. Allemaal in goedemorgen, Nederland. Nu eerst het nieuws. Kan je dat <laughs> lezen door die slecht geprinte <laughs> tekst? Ja, dat ziet eruit, hè? Nou, ja. door We Doe ons best. Radio 1. Het NOS-journaal. Dat van die fietsen sla ik even over. 18.000 mensen dus ernstig gewond, maar dat hebben we net besproken. Ander nieuws. De kans is groot dat Den Haag en Rotterdam één openbaar vervoerbedrijf krijgen. Woordvoerder van de Rotterdamse RET bevestigde dat er vergaande fusiegesprekken zijn met de Haagse HTM. en Het ministerie van Verkeer weet van de gesprekken. Het optreden van Syrische troepen tegen demonstranten gaat onverminderd door. Uit de stad Homs komen berichten over oprukkende tanks van het Syrische leger. Die zouden wijken beschieten waar veel tegenstanders van president Assad wonen. En verzorgingshuizen krijgen vandaag van het Nationaal Ouderenfonds een pestprotocol. Daarin krijgen tehuizen tips om pesten te voorkomen of om dat aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 bewoners van verzorgingshuizen wordt getreiterd. Door medebewoners of door het personeel. In het protocol dat ze vandaag krijgen die verzorgingshuizen staan zeven actiepunten om het pesten tegen te gaan. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er nog 50 kilometer file, dat betekent dat de meeste files nu snel korter worden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven veroorzaakt de nasleep van een ongeluk nog een file van 3 kilometer bij Eurmond. De A12 Den Haag-Utrecht, voor knop een lunette 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum, daar staat 3 kilometer tussen Dodewaard en Ochten door een aanrijding, daar is de weg weer vrij. Dat geldt niet voor de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Die is al de hele ochtend dicht en blijft voorlopig ook dicht tussen Ommen en de Afrit Nieuw-Leuzen. Er is daar een vrachtwagen vanochtend vroeg al gekanteld. En het bergen daarvan dat neemt nogal wat tijd in beslag. Het veroorzaakt 5 kilometer file tussen Zwolle-Noord en de Afrit Nieuw-Leuzen. Verkeer richting het noorden, richting Leeuwarden en Groningen... kan voorlopig beter omrijden via Emmeloord over de N50 en de A6.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 Sven Kokkelman. Inburger van werknemers uit Midden- en Oost-Europa is helemaal niet nodig, blijkt uit onderzoek van de Erasmus-universiteit. Nederlandse Kamerleden bezoeken vandaag de Balkan om de vorderingen van potentiële EU-lidstaten te peilen. Vandaag start de nationale dialoog over de megastallen en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee en een half over half tien. Dit is Kairo. Goedemorgen, Nederland. Roy is vanochtend in Hengelo. Twente kleurt rood voor de boys in red, maar die girls in red... die kunnen morgen al Nederlands kampioen worden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Het inburgingsbeleid voor migranten uit Midden- en Oost-Europa moet op de schop. Tot die conclusie komt hoogleraar sociologie Godfried Engbasser van de Erasmus Universiteit na een groot onderzoek in negen gemeenten... dat hij vandaag gaat presenteren. Meneer Engbesser, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokerman. Waarom is die inburgingscursus helemaal niet nodig? Nou, wat wij constateren in ons onderzoek, en nou hebben we onderzoek gedaan in het Westland en in een Hillegom en Katwijk. Het is de land- en tuinbouw, de Bonnenstreek. Daar zien we in feite dat of de inburgering helemaal vanzelf gaat, dat mensen in petje weten te vinden, ofwel dat mensen hier tijdelijk zijn. Het belangrijke begin van ons onderzoek is dat de meerderheid van de, van de migranten één tot twee jaar hier wil werken, of minder... ...en dan ja. teruggaat. En dan is een inburgeringscursus natuurlijk niet zo relevant. Nee. Weet u nog, in de jaren zestig en begin jaren zeventig... ...toen de gastarbeiders hier waren, toen zeiden we ook... ...die komen hier maar even een paar jaar en gaan dan weer weg. Ja. Nou ja en, en daar zijn de problemen om... ontstaan. Ja. En het is ook goed om, zeg maar, lessen uit het verleden te trekken. Maar wij denken als het gaat om die migratie uit Polen, Roemenië en Bulgarije... ...dat een substantieel deel teruggaat. Het zijn mensen die, die profiteren van de verschillen in lonen tussen en prijzen... Dus landen die hier komen werken om geld te verdienen en dat te investeren. Ja. En zij dus, dus miskennen niet dat er een deel zal blijven. Maar wij schatten zelf ongeveer een derde als het gaat om ons totale onderzoek. Maar eh, ik blijf erbij dat ook een groot deel terug zal gaan. Maar goed, als die mensen toch een paar jaar hier zijn... is het toch mooi meegenomen als ze de Nederlandse taal uh, kunnen spreken... en lezen en schrijven en dat ze een beetje weten hoe het land in elkaar zit. Ja, en, en je zou ook kunnen zeggen... Inburgeringsbeleid inburgingsbeleid gaat ervan uit dat mensen zich permanent vestigen. En waar ik voor zou willen pleiten is als het ware een soort, ja, soort tusseninburgering Voor mensen die, of wat we weten, ze, ze een jaar blijven of twee jaar, of misschien wel wat langer... ...als ze zeg maar, weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dan kan je denken aan, aan, aan cursussen, vrijwillige inburging, dat soort zaken. En je ziet ook dat veel mensen het als vanzelf gaan opzoeken. Maar het idee dat we beleid moeten gaan formeren om die mensen permanent te laten vestigen... Dat is voor een grote groep niet relevant. Dus dat is weggegooid geld? De, als we dat zouden doen, en dat doen we overigens in maar in een heel beperkte mate, want het gaat om EU-burgers, die niet uh, inburgeringsplichtig zijn, zoals het heet, dan zou dat weggegooid geld zijn, ja. ja. Dus het gaat om een groep die sowieso niet verplicht is om in te burgen, want ze zijn uh, uh, ingezetenen van de Europese Unie? Ja. En, maar die moet ook goed. Ja, we hebben het bijvoorbeeld over het Westland en, en, en Hillegom. En dat laat een relatief zonnig gezicht in, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, we hebben ook onderzoek gedaan in Den Haag en Rotterdam. Daar zie je veel meer de schaduwzijde. Daar zie je werklozen. Moenlanders, zoals het heet. Daar zie je. Wat, de, van wat voor landen? Sorry, ik kon u even niet goed verstaan. Ja, dat zijn, dat zijn mensen uit Midden- en Oost-Europa. Dus de Polen, de Bulgaren, de Roemenen. Wat ja. we niet constateren, mensen die allemaal een baan hebben, ja. uh, Zitten in zekere zin weten te redden. Ook tevreden zijn met soms slechte huisvesting... op campings, polenhotels, omdat men hier tijdelijk is. of dat men op een kamer woont of in een appartement woont. Ja. En men accepteert het omdat men teruggaat. Ja, maar nee, daar, wil, daar weg... wil Henk Kamp ook een stokje voor steken. De minister van sociale zaken die wil juist uh, iets aan die seizoensarbeid doen... zodat uh, Nederlanders daar meer worden ingezet en de polen niet. Ja. Ja, wat wij hier constateren is dat er zo'n rijke en lange traditie hier in het Westland, in Hillegom en in de Bollenstreek, om uh, gebruik te maken van met name Polen. En op zichzelf zou je natuurlijk niks tegen kunnen hebben als, als Nederlandse werklozen het werk zouden gaan doen. We moeten alleen constateren dat na 20 jaar, dat tot nu toe nog nooit gelukt is dus om die mensen deze kant uit te krijgen. Nee, Aan goed. Het is gewoon zwaar werk ja. en... Uh, uh, ik zou zeggen, de mensen die hier zijn, zitten er niet om te springen. Je hebt ja. natuurlijk harde en uh, uh, goede arbeidskrachten nodig. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de hoogopgeleiden? Uh, nou, wat wij hier... Uh, veel mensen die werken toch op beneden hun niveau. Maar als we kijken naar het Westland en Hillegom en Katwijk... dan zie je dat de mensen middelbaar opgeleid zijn hier komen. Uh, onder een niveau werken. Maar de echt die zien wat, hier wat minder terug. En die zie je overigens wel in, in, in, in Den Haag en Rotterdam. En misschien een algemene belangrijke voor van onderzoek... is eigenlijk dat vier patronen van arbeidsmigratie zien. Eén, die tijdelijke waar ik met name niet over spreek. Twee, een groep die ze gaat vestigen, die staat centraal ook in het debat. Drie, een groep die middellang blijft, dus denk je ook aan de expat... drie tot vijf jaar relatief goed geïntegreerd is in Nederland... maar ook nog sterke binding heeft met de thuisland- en terug zal keren. En we hebben de meest problematische groep, zoals de daklozen of de werklozen... En het zijn die vier beelden, of zijn die vier typen die soms door elkaar lopen. En waar wij voor pleiten, is dat we daar in de toekomst rekening mee gaan houden. Ja. Dat voor sommige groepen, daar moet je vanuit gaan, ze blijven. En dan is inbringsverleid relevant. Voor sommige groepen zijn echt heel tijdelijk, die dus ja. hebben een polenhotel nodig of flexibele huisvesting nodig. Er ja. maar... is een groep die zich ook goed kan redden, en er is een heel problematische groep. Ja. Dan zijn de ook een thuisloos. En daar moet je inderdaad denken aan terugkeerbeleid bijvoorbeeld. Juist. Goed, eigenlijk zegt u met zoveel woorden... Uh, inburgering op maat. Niet iedereen is hetzelfde. Dus je moet ook vooral niet iedereen dezelfde cursus door de strop duwen. Exact. En ik zou ook het gebruik maken wat je zou kunnen zeggen... de praktische wijsheid van het lokale. Dus heel veel dingen die we nu proberen uit te vinden... die zijn al lang uitgevonden door allerlei gemeenten... die al uh, een rijke ervaring hebben met arbeidsmigranten uit, uit, uit, uit Oost- en Midden-Europa. Ja. Tot slot, wat valt er mee te winnen? Nou, ik zou zeggen, waar we, wat, we, waar we, wat we mee te winnen hebben, is met name ook het economisch belang van deze arbeidsmigranten. Een dus sector als het Westland, is dus een van de kernsectoren van de Nederlandse economie, drijft voor een belangrijk deel op dit soort arbeidsmigranten. Ja. Hetzelfde geldt voor andere stedelijke economieën. Ja. Daar zijn ook schaduwzijden, die moeten we bevechten, maar moet het economisch belang niet uit het oog verliezen, zou ik zeggen. Maar goed, wat ik, waar ik op doelde, was als we het allemaal gaan differentiëren, zoals dat dan in de politiek jargon heet, dus op maat maken, is het dan duurder of goedkoper? Nou, op maat maken betekent ook dat je voor, dat je voor een hele grote goed dat je helemaal niets hoeft te doen, dat het vanzelf gaat. Dus naar mijn overtuiging kan het heel goedkoper. Goed, Godfried Engbasser van de Erasmus Universiteit. Ik dank u wel. Dank u wel. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een 36-jarige man uit Den Haag is aan zijn verwondingen overleden na het slaapwandelen. Komt het vaker voor dat mensen overlijden of gewond raken tijdens het slaapwandelen? Dr. Hans Hamburger is hoofd van het Waak- en Slaapcentrum van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en heeft het antwoord. Nou, gelukkig zelden. Hooguit uh, één keer per jaar dat er zoiets gebeurt... Uh, in de Verenigde Staten, waar veel meer mensen wonen, gebeurt het wel meer. Daarvan is bekend dat sommige mensen de straat oprennen uh, in zo'n aanval. En dan soms worden overreden. En dan denken ze dat het uh, een zelfmoordpoging is geweest. En dan blijkt achteraf dat zo iemand slaapwandelt of night terror heeft, hè, nachtangsten. En uh, dat, dat hem, als het ware, erachter zit. En in dit geval moet je dat ook zo zien. Die meneer heeft dus waarschijnlijk al heel veel leven. Hè, want het begint al vaak op de kinderleeftijd aanvallen van slaapwandelen, misschien voorafgegaan door zo'n nachtangstaanval, night terror aanval, waardoor iemand zijn bed uitvlucht en dan weg wil. En dan uh, is het afhankelijk van de plek waar je bent, of je goed of niet goed terechtkomt. En uh, heel vaak wordt dat wat men gewoon verstaat onder slaapwandelen, wordt niet voorafgegaan door zo'n angstaanval. En dan gebeuren er meestal geen heftige dingen. Al dus het hoofd van het Waak- en Slaapcentrum in Amsterdam. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? meld u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Hengelo. <truimert> Terug naar Roy Hickers. De tukkers die lopen warm voor het mogelijke kampioenschap van FC Twente komend weekend. Twente kleurt rood voor de boys in red, maar wat mensen misschien minder weten. De girls in red, die kunnen morgen al Nederlands kampioen worden. FC Twente Vrouwen speelt dan haar laatste competitiewedstrijd. Felicienne Minnaar, speelster bij FC Twente Vrouwen. Ja, jullie hebben het eigenlijk nog in eigen hand. Ja, we staan nog één punt voor en uh, we spelen morgenavond uh, de laatste wedstrijd tegen Willem II in eigen huis. In uh, Als het goed is, uh, een aardig gevuld stadion. Dus uh, ja, we moeten het gewoon uh, zelf, uh, uh, zelf afmaken nu. Ja, deze wedstrijd die kan jullie dan voor het eerste landstitel bezorgen. Uh, twee mooie dames, jullie wonen hier in Twente in een flatgebouw. Jullie hele leven hebben jullie eigenlijk rondom het voetbal ingericht. Jullie leven voor de sport. Ja, dat is zeker. Er zijn een aantal meiden van wat verder weg. Ik kom zelf uit Den Haag en die zijn gewoon hier komen wonen. We hebben nog uh, uh, wat uh, buitenlandse speelsters... Die gewoon ja, hier zijn komen wonen. Omdat uh, het gewoon heel erg aanspreekt hoe uh, hier bij Twente met vrouwenvoetbal wordt omgegaan. En er worden hier alle mogelijkheden ge geboden. Dus uh, ja, dan, uh, dan doe je dat wel als we zo'n endverhuizen. verhuizen. Ja, de eredivisie voor vrouwen die bestaat nog niet zo lang. Een select aantal profclubs doet mee sinds 2007. Maar de vrouwencompetitie bleef altijd een beetje in de marge hangen. Hè? Ondanks de successen van het nationale team. AZ en Willem II die trokken zich terug. Joop Münsterman, voorzitter van FC Twente. Wat dacht u toen u hoorde dat AZ en Willem II de stekker uit het vrouwenvoetbal trokken? Nou, ik, ik kan zoiets niet geloven. Uh, ik bedoel, uh, de hele trend in de maatschappij uh, is. Uh, tenminste, in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, laten we dat maar zo zeggen. Dat, uh, dat er meer vrouwen gaan voetballen. Nou, dan vind, je, vind ik gewoon dat je als betaalde voetbalorganisatie daar een voorbeeld uh, in, in moet hebben. Uh, dat je je voortrekkersrol moet, moet, moet hebben. En dan zie je dat uh, dit, dit soort clubs de stekker eruit trekken. Nou, dat kan, dat kan geen enkele reden hebben. Het kan nee, ook geen financiële reden hebben. Nee, want een duurbetaalde bank zit er uh, bij de mannen minder. En het vrouwenteam kan door. Ja, dat sowieso. Maar de KVB steunt het ook nog eens een keer met 150.000 euro. Nou, dan kan je makkelijk in ieder geval één team van op de been houden. Nou, FC Twente is een club die om vele redenen valt te prijzen. Jullie zijn eigenlijk begonnen met het vrouwenvoetbal. Ja, onze steun is onvoorwaardelijk. We zullen volgende jaar het budget nog hoger maken. Wij zijn ook de enigen die een vrouwenvoetbalacademie hebben. Meiden zijn eigenlijk vanaf 13 jaar bij ons. Nou, dat zie je ook gewoon terug. Je ziet ook steeds meer meiden vanuit de academie terug in ons eerste team. Dus ja, wij vinden het fantastisch om ze te hebben. Dus jullie weten het ook te verkopen, want RTV Oost had een docu docushop. De meiden van FC Twente, een van de best bekeken programma's. Jolijn Heuvels. Je speelde al in de Boedesliga. Je bent een echte tukker. Uh, steeds meer meisjes gaan voetballen. Ben jij nu echt een voorbeeld voor al die meiden die gaan voetballen? Ik merk wel dat, uh, dat er meer meiden uh, um, interesse hebben en ook meer meiden ja, naar ons vragen. Ja, ik kan er wel duidelijk een verschil in merken. Dat is wel uh, mooi om te zien. Jij bent natuurlijk een van de pioniers, doch? Uh, uh, heb je wel eens last gehad van het feit dat je een meisje bent? Dat je bijvoorbeeld ouders langs de kant hoorden. Laat je niet op de kop zitten door, uh, door een meisje? Dat soort opmerkingen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, ik kom van die jongens en daar zijn altijd uh, verschillende scenario's geweest. Van uh, oh, meisjes kunnen niet voetballen. En uh, ja, ene keer wel en een uh, andere keer uh, vinden ze hartstikke gaaf. Het is dus, uh, heel wisselend geweest. Ja. De kampioenswedstrijd die wordt. Uh... Morgen dus gespeeld in de grootsvesten in het volle licht van de grootste schijnwerpers. Volgt dan een ballet van padenstraten. Uh, wordt het kampioenschap dan gevierd in een oorverdovende stilte, Joop Munsterman? Nee, absoluut niet, want we gaan uh, de dag erna, uh, dan zijn ze natuurlijk met hun ouders, hebben we diner. Daarna grote receptie. Ja, de grote huldiging uh, gaan ze ondergaan. Oké, okay, nou succes. Uh, toegang is trouwens gratis. En die mannen moeten geloof ik ook nog voetballen ergens dit weekend. Maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Hè? Het gaat om morgen. Ja, we zijn natuurlijk FC Twente en de mannen staan ook... Uh, ja, dus FC Twente is een één naam en uh, ja, we doen het samen. Succes. Dank je wel. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks Tweede Kamerleden brengen een bezoek aan Balkanlanden... die staan te trappelen om bij de Europese Unie te komen. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Eigenlijk is mijn vraag, kom ik in aanmerking voor de titel Uitblinker van het Jaar? Ik heb me aangemeld en de gemeente heeft toegezegd dat ze mij zouden voordragen. Dat durf ik zo niet te zeggen, want iedere gemeente bepaalt daar uh, zelf... Ja, want een, uit een uitblinker is iemand die... Die ontzettend populair is bij zijn collega's, omdat hij altijd net een beetje extra doet. En uh, toen hebben we allerlei nominaties binnengekregen... En die nominaties hebben we bekeken en daar hebben we er uh, tien uit gekozen. Ja, en ik ga er wel vanuit uit dat ik daarbij zit. Uh, die wij zelf ook, uh, ja, die voor ons ook eruit kwamen als extra leuk. En, uh, Twijfelt u daaraan? Uh, ja, wij hebben gekeken naar mensen die zich uh, bovengemiddeld inzetten in hun werk. Nou, het gaat gewoon helemaal over mij dit. Uh, nou ja, er zit bijvoorbeeld iemand bij die, die zegt... Uh, nou ja, ik uh, ga gewoon wat langer door als ik zie dat het nog niet helemaal schoon is. En dan, ja, dan ben ik. Uh, maakt hij nog een extra rondje. En uh, pas als het helemaal schoon is, dan is hij zelf tevreden en, uh, en gaat hij, uh, verlaat hij de wijk. We staan hier nu op een uh, geheime locatie in Den Haag. Uh, wat ik wel kwijt kan over deze locatie is dat het een zolder is. We zien hier een treintafel. En dit is echt uw vetjes? Ja, als het maar over rails rijdt. Twee staven die een beetje goed zijn neergelegd. Dat wint u enorm op? Ja, dat is alsof er een bloedader naartoe loopt. U bent heel duidelijk. Het gaat gewoon om de aanblik. Bepaalde technieken? Nou ja, dat inderdaad in mijn geval een jongensdroom was. Als we dan zoals gezegd kijken naar stations of naar keertunnels... Ja, dat zijn die tunnels waar als zo'n trein een groot hoogteverschil moet overbruggen... over een korte afstand, dan gaat hij zigzag Ja, ik zie het. dat is echt schitterend. Uh, waarbij de, de, de, de haarspelbocht dan in de, in de, uit de berg is gehakt. Dus dan, hij rijdt over, de hel, over de, langs de kant van de berg... en dan gaat hij de berg in en komt er een eindje hoger weer uit in de andere richting. Ik begrijp u... Opwinding wel. Dat, nou ja, dat is natuurlijk mooi om even naar te gaan kijken. Hè. Dan zie je die trein drie keer. Om deze opwinding te verwerken heeft u ook wel anderen nodig, denk ik. Ja, er is een baanwachter, inspecteur van de baan, waar ik mee ga. En dan de machinist. Um, dus nou ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat ze een beetje... Alle hoeken van de treintafel laten zien. Ja. Ik heb, ik heb minstens één collega getroffen die, die het ook heel mooi vindt. En er zijn ook andere ja. die dus, maar, ja, misschien nooit over het idee komen om zoiets te gaan doen, maar... Uh, die toch wel denken, ja, god, dat lijkt me leuk. Ja. Dank u dat u dit bijzondere geheim, ook al is het anoniem, met ons heeft willen delen. Wat is de prijs die hier te winnen valt? Uh, de prijs is, ze krijgen een heel erg mooi uh, uh, beeldje. En wat stelt dat beeldje voor? Boe, dat zou ik zo niet weten. En daarnaast uh, de foto's die zijn gemaakt door een professionele fotograaf... Erwin Olaf? Oeh, dat zou ik zo niet weten. Die worden netjes ingelijst en die krijgen ze ook mee. En ze krijgen nog een cadeau, Van, van hoeveel? Het bedrag weet ik ja. niet. Maar in ieder geval een, een mooi bedrag waar ze wat leuks mee kunnen doen. Het gaat toch niet over mij, denk ik. Kan ik me nog terugtrekken? Oeh, dat zou ik zo niet weten. Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker. van Pack Up. Dit lijkt er een beetje op. Het staat ook op dezelfde cd. Skinny Jeans was dat van Eliza Doolittle. Het is negen minuten, acht minuten bijna voor tien. We gaan naar de Balkan, want na de verschrikkelijke oorlog daar kregen Servië, Albanië en Kosovo een dure belofte van Brussel. Op een dag worden jullie lid van de Europese Unie. De Europese uh, Commissie Economie, of, uh, Europese Zaken, moet ik zeggen, want de Tweede Kamer is er deze week op officieel bezoek om te kijken of ze er al aan toe zijn aan die toetreding. Balkan correspondent Marcel van der Steen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar is die delegatie vandaag? Die zitten vandaag in, in Kosovo. zijn de afgelopen dagen in uh, Servië geweest. hebben daar onder meer met uh, president Tadic gesproken... en uh, met heel veel parlementsleden. Vandaag dus Kosovo, het zuidelijk deel van, uh, van, uh, van Servië volgens Servië... maar dus sinds een paar jaar uh, een uh, onafhankelijke staat. Ja, nou weten we allemaal de burgeroorlog die daar uitbrak... een jaar of twintig geleden, iets minder uh, dan dat. Uh, en uh, die toezeggingen die daaruit volgden... en nou is de vraag, zijn ze er klaar voor? Ja, dat is een grote vraag. En uh, als je dan begint bij Servië, waar ze de afgelopen dagen zijn geweest. Ja. Uh, zo'n toetreding begint met zo'n stabilisatie- en associatieakkoord. Dus eigenlijk een soort van hele grote checklist waar landen aan moeten gaan voldoen. Willen ze toe kunnen treden tot de EU. Ja. En in Servië staan daar natuurlijk twee hele belangrijke dingen op. En allereerst is dat... Radkom komt De, de, de, de, de oorlogscrimineel, laten we hem zo noemen. De generaal uit het ja. leger van Karadzic en uh, Milosevic, zal ik maar zeggen, die huis heeft gehouden onder andere in Srebrenica. In, in Srebrenica. En um, hij wordt nog steeds gezocht, loopt al, uh, al, al zo'n 15 jaar dus vrij rond. Uh, schijnt ze uh, nu dan zelfs in België te komen. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen, op het moment dat hij niet wordt opgepakt... Is het heel lastig om Servië toe te laten tot de EU? Ja, maar, maar, want dat was eerder al met Karadzic het geval. Hè? De, dus de, de leider van de, uh, van de Bosnische Serviërs, zal ik maar zeggen. Daar werd ook ja. toen van gezegd: jongens, zolang jullie die uh, daar ergens onder de pet houden, verborgen houden, dan kun je het gewoon vergeten. En met name Maxime Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken toen van uh, dit land, Nederland, was ja. daar nogal stellig in. Is dat nog steeds ja. het standpunt ook van die Nederlandse delegatie? Mladic in Den Haag en anders kun je er naar fluiten? Nou, dat lijkt heel erg te veranderen, of nou is het langzaamaan te veranderen. Uh, als je Gerda Verburg, de voorzitter van de, van de commissie Europese Zaken, hoorde van de week, heeft zij gezegd, um, "Mladic hoeft niet per se al in Den Haag te zitten, maar als Servië maar zo goed mogelijk het best doet om hem, <clears throat> en die andere man die daar nog rondloopt, om hem uh, in Den Haag te krijgen. Dus ze moeten hun best doen. Ja. En daarbij kijken ze heel erg naar Brammert, uh, die is uh, verbonden aan het uh, Joegoslavië-tribunaal, die brengt komende maand weer een, uh, een conclusie zeg maar, van een onderzoek... dat continu doet naar uh, de medewerking van Servië. En als Brammert zegt, Servië doet goed zijn best... dan is Servië zeker een stap dichter bij de EU. Goed, dan uh, Kosovo, uh, min of meer gecreëerd door het Westen. Nog altijd zijn er veel EU-troepen daar aanwezig. Uh, ja. En uh, een van de belangrijkste eisen om toe te mogen treden tot uh, de Europese Unie... is dat je de corruptie in eigen land uitbandt. Nou, begrijp ik altijd dat Kosovo tamelijk corrupt is... Ja, en uh, uh, uh, de eurocommissaris Fule die heeft uh, over Kosovo kort geleden nog gezegd... En moet er moeten nog hele grote stappen gezet worden, wil Kosovo dicht bij uh, de EU komen... of uh, onderdeel worden van de EU. En daarbij is corruptie een heel belangrijk ding, maar ook uh, democratisering... en uiteraard de grote, uh, het grote conflictpunt tussen Servië... En de kosovoos-kosovaarse regering. Ja. Servië accepteert het land helemaal niet, erkent het land niet. En er zijn verschillende EU-lidstaten, zoals uh, Slowakije, Spanje, Cyprus. die om eigen redenen ook uh, Kosovo helemaal niet erkennen. Exact. Als ik me niet vergis, is die Balkanoorlog zelfs begonnen. omdat Milosevic, toen president van Servië. Kosovo ging claimen op basis van een gebeurtenis uit 1300 zoveel. Ja, inderdaad, op het meer of was dat. En um, Kosovo heeft altijd een soort van autonome uh, uh, positie gehad in uh, voormalig Joegoslavië, ook nog in uh, Servië-Montenegro. Ja. Daar zette Milosevic een streep door. Dat was inderdaad aanleiding tot uh, uiteindelijk de oorlog hier in het gebied. Juist. Goed, uh, de uh, reden om uh, Europa telkens maar uit te breiden naar het oosten is... omdat uh, wij ooit met z'n allen hebben besloten nooit meer oorlog in Europa. Nou, voorlopig gaat dat goed, want het is nog nooit zo lang rustig geweest... in de geschiedenis van Europa. Maar als je al dat, dat, dat kruidvat daar erbij gaat voegen... is dat ook geen uh, vrijbrief voor uh, verder geweld, zal ik maar zeggen... Dat, dat het dan binnen de grenzen van de Europese Unie straks weer gaat opleiden? Nou, is, dat is natuurlijk echt een groot dilemma. Um, aan de ene kant is het heel logisch, lijkt me, dat de EU allerlei eisen stelt... en dat we eerst op orde moeten uh, komen hier in het gebied, in de landen hier... voordat ze onderdeel kunnen worden van die EU. Maar ja. tegelijkertijd zie je nu ook gebeuren, omdat het zo lang duurt... dat mensen gaan morren. Dat politici, ik, uh, uh, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Bosnië, Bosnië-Herzegovina... Ja. het land waar ik nu ben... Um, daar gaat het politiek op dit moment echt mis. Volgens de, de internationale crisisgroep is de crisis nog niet zo groot geweest sinds de oorlog. Sinds Goed. het einde van de oorlog. En dat zou dan maar weer een. Journalistische geluiden die steeds meer weer uh, te horen zijn. Mensen die weer hun stellingen betrekken. Ja. En mensen op straat die werkelijk bang zijn voor een nieuwe oorlog hier. En daar zou de toetreding tot de Europese Unie dan misschien een recept voor zijn. Hartelijk dank Marcel van der Steen vanuit Bosnië. Dus straks, dames en heren. Landbouwstaatssecretaris Henk Bleker opent vandaag de nationale dialoog over de megastallen. En we gaan naar Chongqing, want er gaat een rechtsraad.